Facebook koopt voor een miljard dollar het bedrijf... dat de populaire foto-app Instagram maakt. Instagram begon anderhalf jaar geleden als app voor de iPhone. en Sinds vorige week is er ook een Android-versie. Met Instagram kunnen smartphonebezitters hun foto's bewerken en delen. De app is miljoenen keren geïnstalleerd. Volgens kenners is Instagram zo succesvol door de simpele bediening. Gebruikers kunnen hun foto vrij eenvoudig een kunstzinnig effect geven.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 Bij een bomaanslag op een drukke markt in de Somalische stad Baidoa zijn tien doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten zit de radicaal-islamitische terreurbeweging Al-Shabaab achter de aanslag. Baidoa was lang een bolwerk van de rebellen, maar die werden dit jaar verdreven door Somalische regeringstroepen. Al-Shabaab kondigde daarop wraakacties aan. Het is de tweede grote bomaanslag in Somalië binnen een week. Het weer. Vanavond blijft het regenen. Soms is het droog. Aan zee staat een krachtig tot harde zuidwestenwind. Morgen klaart het pas in de middag wat op. Maar de dagen daarna zijn er stevige regenbuien mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. A en de B Verkeersinformatie. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A15 in de richting van Europoort. Bij knooppunt Benelux kan je niet kiezen voor de A4 naar Den Haag. Op de route via de Van Brienordbrug loopt het ook vast op de A16 richting Rotterdam. Voor het knooppunt Herbergse plein 5 kilometer door een spoedreparatie aan de vangrail. Er is maar één rijstrook open. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikkink. 2 over 9, tweede paasdag. Goedenavond. Welkom, dit is BNN Today. Speciale uitzending, want het is tweede paasdag... en dus hebben we hem omgedoopt naar vier... Pasen. En je kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. Als jij uh, uh, aan mij wil laten weten wat jij hebt gedaan dit weekend, ben ik erg benieuwd naar. En uh, vraag jij je eigenlijk ook wel eens af waarom we eigenlijk Pasen vieren. Dat hoor je zo meteen met onze BN University. Je zijn de hele dag op pot gegaan op zoek naar mooie verhalen met deze Pasen. En zo hebben we een beetje een soort samenvatting gemaakt van deze Pasen. En daar hoor jij eigenlijk nog bij 0800-1121, 0800-1121. Gaan we naar uh, Erwin. Erwin, goedenavond. Goedenavond, met Erwin. Ja, wat heb jij gedaan dit, uh, dit weekend? Uh, nou, ik heb met Paasen gewerkt, uiteraard. Omdat uh, ja, de meubelboulevards allemaal open zijn. Oh, jij bent uh, manager van een, uh, van een meubelboulevard. Dat klopt inderdaad. Aha, nou dan, uh, dan ben jij denk ik een van de weinige mensen die uh, blij was met het verschrikkelijke rood weer uh, wat we hadden. Uh, absoluut. <laughs> wij, wij wensen dat vaak elk jaar zo. Vorig jaar, natuurlijk, heel mooi weer geweest. En, ja. Ja, dat zie je natuurlijk echt terug in de bezoekersaantallen. Uh, ja wel vandaag echt het uh, dubbele aantal bezoekers ten opzichte van vorig jaar. Wauw, echt waar joh. Hey, ja. kun, jij, kun jij als manager verklaren waarom het toch zo'n traditie is dat wij als Nederlanders op tweede paasdag naar de, naar, naar de meubelboulevard gaan? Nou, ik moet eerlijk houden, ik heb er vandaag nog heel goed over na zitten denken. Ik weet, uh, ja, zo'n jaar, 25 jaar geleden, werd voor het eerst eigenlijk de koopzondagen geïntroduceerd en ook eigenlijk feestdagen. Mm -hmm. Ja, en dat stond eigenlijk toen al gelijk vanaf het begin, ja eigenlijk stond dat in als een bom. En waarom dat eigenlijk nu echt traditie is geworden om echt naar de Meuboulevard te gaan, ja, ik, ik heb er geen idee van. Ja, want is dit, is dit echt jullie topdag van het jaar, of zijn er nog meer van dit soort dagen? Er zijn meer van dit soort dagen. Uh, tweede Kerstdag is een topdag. Uh, ook Pinksteren. Uh, hemelvaart. Dat zijn toch echt uitgesproken meubeldagen. Ja. Nu hoor je, uh, uh, ondanks dat, ondanks dat veel mensen daar naartoe gaan, uh, hoor je toch niet altijd heel veel goede verhalen over de meubelboulevard met, uh, met Tweede Paasdag. Het is namelijk druk en er zijn kinderen die jengelen en weet ik voor wat allemaal. Uh, ja. Doen jullie nog een beetje je best om dat op te lossen voor mensen? Om het nog een beetje leuk te maken? Uh, ja, uiteraard. Wij doen zelf in de meubelboulevard, tenminste, ik, ik, ik ben manager van een hele grote winkel. Ja. Uh, wij zorgen voor professionele kok. We hebben natuurlijk ook een kinderopvang, een kinderhoek. Ja. Uh, ja. We Hebben hapjes, drankjes. Er speelt muziek, een beentje. Ja, dat probeer je het toch echt wel gezellig te maken. Ja, en als jij dan zo door je winkel loopt hè, op Tweede Paasdag, zie je dan ook. Ja, zie je dan de, de mensen die er echt plezier in hebben. En, en, en, en dus ook de mensen die ja eigenlijk mee moeten met hun vrouw of man. <lacht> <lacht> ja. Dat is wel een strikvraag. Nee, het is echt een hele grote variatie van mensen. Je hebt ook mensen die echt gericht komen. Mm. Uh, kijk, er wordt ook heel veel nieuwe collectie getoond. Januari, februari is voor ons echt de tijd dat we in gaan kopen op Beurzen in Parijs. Keulen en ja die nieuwe dingen lijken natuurlijk allemaal zien met, met Pasen ja. en dan zorg je ook dat je winkel er top uitziet. Ja, ja, ja. En ook natuurlijk aantrekkelijk voor klanten dat er vaak uh, ja, ook toch met kortingen ja, wordt gespeeld. Ja, het is ook een beetje een soort, soort showroom van je eigen winkel eigenlijk als je het absoluut, zo bekijkt. Absoluut, absoluut. Ja, ja. En ja, dat weet je natuurlijk helemaal dat de top in orde erbij staat, dat die klanten zich echt, uh, ja, ja die, die willen gewoon genieten van alle mooie nieuwe dingen die er zijn. Ja, wat, wat, wat is de klapper van dit weekend geweest? Uh, de klapper van dit weekend, ja, bij ons wij praten meer over merken die ja. er dan uitspringen. Ja. Uh, ja, een Nederlands merk, heel bekend, is bijvoorbeeld Leolux. Okay. En die hadden echt een aantal nieuwe modellen. En die hebben we dus echt gepresenteerd eigenlijk met, met Pasen voor het eerst. Ja. En ja, we hadden een hele nieuwe studio van Bert Pantagie. En ja, dat, dat springt er ook uit. Uh, het is heel aantrekkelijk voor de mensen om naar naartoe te gaan. Maar dat zie je ook terug in je verkopen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat jij na zo'n dag echt helemaal kapot bent. Want dan nee, heb je... absoluut niet. Nee? Nee, juist mensen die in de winkel staan, die vinden het juist fantastisch als het druk is. Uh, die zijn veel vermoeider als er niets te doen is. Ja, maar, maar, maar uh, op, bedoel, dit zijn, dit zijn ge gekke huisdagen natuurlijk. Helemaal als het regent. Dus, dus je hele ja. winkel wordt vies. En uh, al die kinderen worden meegesleept. En die moeten ook allemaal nog weer een plekje hebben. En die gaan op de bedden ja, springen toch, en zo. Ja, maar dat, nou, nou, dat kan je toch wel opvangen hoor. Kijk wat ik net al zei. Wij hebben een speciale kinderhoek. Uh, zorg dat er wat snoep voor is. En, en ja, we hebben er gewoon mensen voor. Ja. Die dat ook weer heel goed weten te begeleiden en weten op te vangen. Dus dan komt het eigenlijk altijd wel goed... Uh, ja, juist, juist. De drukte is, maakt het juist ook weer heel gezellig. Ja, en morgen het zwarte gat? Uh, dat hoeft niet. Je ziet ook nog vaak mensen die terugkomen. Die zeggen, nou oké, okay, het is zo druk geweest. En ja, wij springen erop in met extra verkopers. Ja. En dan toch moet je soms mensen dan toch zeggen van ja, tenminste dat kan je niet eens zeggen. Maar dan ben je zo druk bezig met je vak. Ja, dat mensen dan echt de andere dag terugkomen. Ik uh, wens je veel succes met het voorbereiden voor, uh, voor uh, tweede kerstdag... en al die andere topdagen die eraan gaan komen voor, uh, voor mijn bovenbouw. Dank je wel, Erwin. Hartstikke graag. Ho -ho -ho -ho -ho -ho -ho -ho. Tot ziens, dag. Wat heb jij gedaan uh, dit weekend? Laat van je horen. Ik ben heel benieuwd hoe jij het uh, paasweekend hebt besteed. 0800-121-0800-121. En vraag jij je eigenlijk ook wel eens af waarom we eigenlijk Pasen vieren? Waarom vieren we eigenlijk Pasen? In alle eerlijkheid, ik zou het echt niet weten. Uit nieuwsgierigheid zocht ik het vandaag op op internet. En wat blijkt, Pasen is een feest omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Drie dagen na zijn kruising En die paaseitjes, waar komt dat vandaan? Nou, dat stamt nog uit de Germaanse tijd. Als symbool van vruchtbaarheid werden vroeger eitjes in akkers begraven... zodat deze akkers vruchtbaar zouden worden. Nou... In alle eerlijkheid, ik zou het dus echt niet hebben geweten. Maar weet Nederland eigenlijk wel waarom we Pasen vieren? Dat weet ik niet. Omdat, waarom vieren we Pasen, Nou, uh, omdat, omdat het, het Christelijk feest is. Omdat uh, Jezus al uh, deze dag is gestorven. Oké. Okay. Maar waarom vieren we dat dan? Um, <laughs> nou, het is heel belangrijk voor de christenen. Dat hij gestorven is? Uh, nou omdat hij toen was herenigd met God. Oké. Okay. En vieren jullie Pasen ook? Nee. <laughs> Ik niet. Nou ja, met eitjes. <laughs> met eitjes. Is dat belangrijk bij Pasen? Omdat ook dan de, ja. dat Jezus gestorven is, omdat nou we ja. te vieren met paaseieren? Het is erbij verzonnen eigenlijk een beetje, maar het is wel leuk. Pasen vieren, ja, omdat we er een dagje uit waren. Het is niet net nog als wat vroeger was, zeg maar. Maar toch ja. gewoon even uh, eruit, hè. Ja? Het is wel geen geweldig weer, maar <laughs> we moeten ermee door. hè? Ja, de cafeetjes en alles zijn ook wel leuk. Dus, okay. uh, dat is wel makkelijk. niet christelijk, hè? Niet nee. Nee. protestant ook naar de cafeetjes. <laughs> ik vind, ja, nee. Nee nee. Nee, nee, nee. nee, nee, dat maar op reis wel. Dat zou ik echt niet weten. Zou je niet weten? Ja, iets met uh, Jezus doodgaan en opstaan. Via zelf pasen? Nee, dat niet. Ik ben moslim. Uh, dat is volgens mij met de wederopstanding van Christus. En waarom vieren we dat dan precies? Uh, vanwege het christelijke geloof. En zijn jullie christelijk? Uh, ik ben vanaf huis uit wel christelijk. En vier je dan ook Pasen? Uh, ik ga wel naar de familie toe. Daar ben ik gisteren geweest. Daar hebben we lekker gegeten. Maar voor de rest ben ik niet, uh, dan vier ik het niet zelf echt. En horen paaseieren, hoort dat ook bij, uh, bij Pasen? Of is dat uh, iets anders? Ik denk dat dat iets Amerikaans is. En dat, uh, ja, dat er nu, uh, iets nieuws is van Pasen. Wat er uh, ondertussen wel bij hoort. Weet je wat ook uh, bij Pasen hoort voor veel mensen? Goumetten. Even maken, even maken, maken, lekker. Pap, volgens mij als het Pasen is, dan gourmetten wij altijd. Waarom is dat? Ja, het is gewoon uh, voor de gezelligheid, toch? Je zit met elkaar en dan uh, je hebt voor je eigen eten etenzorg. Uh, en dan staat mama niet de hele middag in de keuken. Dan kunnen we met elkaar uh, gezellig ons eigen eten doen. Dat vinden we gewoon leuk gezellig. Mam, de hele tafel staat vol met allemaal eten. Wat heb je allemaal gemaakt? Pittige gehaktballetjes van uh, kip, lekker. En uh, aardappelschijfjes natuurlijk. Nou, komt van het Franse woord gourmet. En een gourmet is iemand die heel erg van lekker eten houdt. Maar wij in Nederland hebben verwerkt tot een werkwoord gourmetten. En stokbrood met kruidenboter, een en een knoflooksaus. En uh, nou, de groenten zoals paprika, champignon en ui. <laughs> Wat ga jij nu met uh, Pasen? Wij gaan gourmetten. Maar het is eigenlijk gourmet. Lekker fruitsalade. Vers fruit, eiersalade. Het is paas, hè? dus uh, eitje moet er ook bij. Gourmet betekent een fijnproever in het Frans. Ja, maar je gooit allemaal dingen door elkaar. Aardappeltjes, biefstuk, kip, champignons. Dat is toch niet uh, fijnproever? Nee, dat klopt. Maar daarom heet het ook niet gourmet. Maar wij noemen het gewoon gourmetten. En dan smakken we alles op de plank en dan uh, gaan we gewoon alles uh, ordinair uh, op te eten. Zoals alle Hollanders het altijd gewoon doen. En uh, een heerlijke groene salade van mozzarella en tomaat. En, uh, rucola, lekker. En dan natuurlijk de nodige vleesjes van uh, biefstuk en uh, kip. Oeh, oh, ik ben verbrand. En aan het eind vaak nog een uh, pannenkoekje met fruit en ijs. Heerlijk. Oh, mijn pizza is ook al verbrand. <lacht> <lacht> ah. Nou, we zijn klaar. Ik hoef het komende jaar niet meer te gometten. Ik zit hartstikke vol en ik voel me een beetje vies eigenlijk, want ik zit de hele tijd alles door elkaar te eten. Maar het was wel gezellig. Ja, ja, ja, ja wel gezellig, maar ook hartstikke gevaarlijk natuurlijk. Ad, goedenavond. Goedenavond. Ja, gometten wel of niet doen? Als je het verantwoord doen, zeker doen, is gezellig. Hè? Ja. Als, je even, als je maar even in de gaten houdt, een beetje, ja, je, je speelt met vuur en met ja. warmte en ja. met hitte. Jij bent uh, jij bent brandweerman in, ja. uh, in de regio IJsselstreek en uh, ik had net had ik, uh, had ik Erwin aan de telefoon en die, uh, die was eigenlijk wel blij met het vieze weer, want ja, dan kwamen heel veel mensen naar zijn meubelboulevard. Ik kan me voorstellen dat jij eigenlijk ook wel blij was met, uh, met de regen. Ja, de regen op zich uh, is natuurlijk niet zo leuk, maar voor uh, alle paasvuren die we normaal gesproken hebben en alle vuurtjes die klaar liggen, is het natuurlijk wel heel erg welkom dat er wat regen is gekomen, want uh, ja, dat tempert toch een beetje het temperament van het vuur dat kan oplaaien. Ja, want uh, in, uh, in Espelo bijvoorbeeld hadden ze dat enorme hoge vuur. Ja. Uh, en, en nou ja, zo gaan er in jouw regio wel meer, uh, wel meer paasvuren rond op, uh, op eerste en tweede paasdag. Hoe, hoe, hoe bereiden jullie daarop voor? Moet je dan... En altijd stand-by zijn voor het geval dat? Ja, wij hebben, als, uh, wij, wij zijn, uh, wij hebben een piketdienst en uh, dan zijn we zeven dagen op, 24 uur per dag eigenlijk. En zijn we gewoon bereikbaar. En mochten zich iets voordoen, dan krijgen we een melding. Dan, is het gewoon, dan gaan wij daarop rijden en dan gaan we, gaan we kijken wat er aan de hand is. Ja, en zo gebeurt dat met paasvuren. Paasvuren krijgen we wel van tevoren altijd een lijst van, van, van vuren... Die aangemeld zijn, want in principe moet je voor een paasvuur moet je gewoon een vergunning aanvragen bij je gemeente. Oh ja, je mag niet even een, bij de achtertuin een vuurtje gaan steken. Stoken. Nee, dat mag niet, nee, dat mag niet zomaar. Daar, daar zitten heel, heel veel eisen en regels aan. Dat is per gemeente nog een beetje verschillend. Ja. Maar wat je eigenlijk alleen maar mag stoken is, is uh, schoon snoeihout. En dan mag je dus niet uh, balken en oud sloophout en zo tussendoor doen. Nou oh ja, dus je mag, uh, je mag eigenlijk, uh, weet ik veel, uh, van, van, van, van de dennenbomen of zo, uh, oude kerstbomen, ja. dat soort ja. dingen. Ja. Oh, ja. ja, je mag niet je scheurtje wat je net afgebroken hebt, mag je niet even op de brandstapel verbranden. Nee, want gebeurt dat veel uh, bij jou in de regio, dat mensen denken van, hé, hey, het is paardse, wat handig, ik ga even al mijn oude, oude troep verbranden. Nou, ik wil niet zeggen dat het veel gebeurt, maar het gebeurt wel. Ja, uh, ja je hebt altijd mensen er tussendoor die ma van maken van de gelegenheid natuurlijk gebruiken om te zeggen van hé, hey, zo kan ik er nog een beetje van mijn, uh, mijn ro rommel afkomen. En die steken het gewoon aan. Ja, maar Zijn er sowieso niet brandweermensen aanwezig bij al die paarsvuren? Nou, dus vroeger werd er wel wat meer gedaan, tegenwoordig is dat wat minder, maar meestal is het bij een vuur, ja als je gaat kijken wat ze in Esplo hebben gehad natuurlijk, dan heb je daar altijd een, een, een groep bij staan van brandweermensen die het een beetje in de gaten houden voor de omgeving en de en, en beveiliging van alles. Maar het is niet standaard. Nee, want, want in Espeloo, ja, ik, ik, ik weet niet helemaal precies hoe, hoe hoog dat vuur was... maar volgens mij iets van 40 meter of zo. Ja, maar mij zou of... het 47. Even kijken, wat was het? Ja, 47. en Maar ja, de, ik, wilde, ik ben ook niet, ik ben echt niet Rooms in de paus met Pasen... maar uh, is dat wel verantwoord? Ja, ik heb de foto's gezien en ik heb natuurlijk wat gegoogeld afgelopen week. Ja, hij stond wel vrij, vrij in het veld... Maar ik vind 47 meter, vind ik op zich natuurlijk wel heel erg hoog. Maar ze hadden wel van alles gedaan om de veiligheid te waarborgen. Dus wat dat betreft, ik denk wel dat er goed over nagedacht is en goed over gesproken is op vorm. Het is ook wel heel erg cool natuurlijk, 47 meter vuur. Ja, tuurlijk, absoluut. Nou, Ik ben het jammer dat ik er niet bij heb gestaan. Ja, ik ook. Ik had er graag naartoe gewild, zeker weten. Hartstikke top. Ad, dankjewel en nog een rustige nacht. Ja, fijn. Bedankt voor het programma nog. Oké, doei. Ik kan me nog herinneren van vroeger, ik woonde in Twente. En als we dan terugreden van uh, mijn oma naar huis toe, gingen we altijd paasvuren tellen. En ik, nou volgens mij waren er wel een stuk of uh, tien altijd op dat kleine stukje in Oudersaal, Almelo. Annelies, goedemorgen. Of goedemorgen. Ja, nou, goedemorgen. Ja, net wakker. <laughs> oh ja, nou dat is een beetje laat, maar eigenlijk... Nee hoor, maak maar. <laughs> Heb je nog een paasvuur gezien? Nou, dat is nou inderdaad heel toevallig, want uh, mijn man en ik zijn op de terugweg van de Lutte. Oh ja, ondergaan. Ja, nou dat was heel leuk. We zijn naar het Paasblazen Festival geweest. Paasblazen. Wat? Ja, het Paasblazen. Ja. Dat is dus uh, het Paasblaasfestival. Festival. Ja. En uh, dat is in de Lutte. Dus in Twente ja. en uh, we, ja, we worden hier echt omringd, we rijden nu in de buurt van uh, Almelo en uh, we worden omringd door paasvuur en het ruikt heerlijk ja, in de auto. Ja, het is prachtig daar altijd. Ik ben altijd wel blij, eh, vind het altijd jammer dat ik er niet ben op tweede paasdag. En ik ben dan vaak hier in de buurt en zo. Ja, hier heb je niet echt paasvuur hoor in Hilversum. Dat doen nee, niet Nee, dat, dat dacht ik niet. Nee, nee. nee. Bij ons eigenlijk, wij komen zelf uit Friesland en ja. uh, daar uh, heb je die traditie ook niet zozeer. Maar in het oosten van het land des te meer, dus uh, huh. en wat nog is... een reden om daar naartoe te gaan. Ja, precies, absoluut. absoluut. Wat, wat is paasblazen dan? Nou, het Pools Bloss Festival, dat wordt al jaren achter elkaar op tweede paasdag in de Lutte georganiseerd. En uh, dat is een, een heel mooi festijn. Daar komen allerlei blaaskapellen van uh, Ekelender en Beumische en Merische muziek zeg Maar Tsjechische volksmuziek mm. en die uh, blaaskapellen, die treden daar uh, allemaal op. En uh, de mensen daar, ja, die worden daar natuurlijk zeer vrolijk van. Het, het is romantische blaasmuziek ja. in feite. En op nou, de achtergrond is... branden dan wat vuurtjes van de paasvuren in Twente. Uh, nou, als je dan s'avonds weer terug gaat, dan uh, inderdaad zie je ze in de verte branden. Ja, ja. maar uh, nu zat ik vandaag lekker binnen en dat is me goed ook, want het was echt rot weer. Was, dat niet, was het in Twente niet zo dan? Uh, nou, uh, in Twente was het wel rot weer, maar... In feite uh, verhoogt dat alleen maar de sfeer natuurlijk als je in die grote feesttent bent. Want we oh, ja. organiseren ze daar altijd Pico Bello in de Lutte. Ja. En, uh, en een heel goed verwarmde feesttent ook nog met een prachtige sfeer van allerlei enthousiaste mensen die meezingen, meeklappen, meedijnen. Dus uh, helemaal perfect. Nou, ja. dan heb je echt geen last van, uh, je weet niet eens wat voor weer het is. <laughs> Ondertussen een lekker drankje erbij en dan is het de hele tweede paasdag prima besteed. Precies. Je begint s morgens met een eitje en een beschuitje met aardbeien... en je eindigt met een lekker drankje. Heel goed, heel goed. Annelies, klinkt ja. als een leuke dag. Ik ga het volgend jaar eens een keer proberen, het paasblazen in de Lut. Vooral doen, het is van harte aanbevolen. Heel goed, dankjewel. En een goede reis goed, naar hoor. Friesland. Hoi, hoi. Dankjewel. Hoi. Doei. -ho. Uh, het was niet alleen maar een leuke dag natuurlijk vandaag, het was sowieso natuurlijk rot weer. Maar in Alfa aan de Rijn hebben zo'n 500 mensen vandaag binnen en buiten de herdenking van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alfa aan de Rijn bijgewoond gewoond. En wij waren er ook bij. Denk het aan 9 april, kun je niet slaan. En als je niet slaat, dan denk je aan 9 april. Tussen allerlei grote grijze flatgebouwen staat uh, winkelcentrum de Ridderhof. Waar precies één jaar geleden de schietpartijen plaatsvond uh, door Tristan van der Vlis. Overal liggen bloemen, kaarsjes, briefjes. Lieve opa Frans, ik mis je nog elke dag. Dag papa, ik mis je. Hoe heftig om hier te zijn, hè? Hey? Nou, ik uh, kwam eigenlijk alleen om, uh, ja, om mee te maken wat er was gebeurd. Van vorig jaar is het ook heel erg. Dus uh, ja, is het is toch uh, goed dat uh, mensen weer uh, hier komen om uh, te, uh, ja, te, na te denken erover. En hoe denk jij erover? Speelt het nog steeds? Ja, tuurlijk. Bij iedereen, denk ik, in half, uh, speelt dat heel erg. Zeker, ja. En ken je ook mensen die bijvoorbeeld vorig jaar daar gewond zijn geraakt? Of die iets gezien hebben? Uh, ik niet, nee, nee. Ja, ik wel. nee. Ja, jij wel? Het was op mijn oude school.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 dan is er misschien toch nog iets uit 9 april... dat ons sterker maakt, saamhoorn vermaakt... en wat goed is voor de maatschappij. Zo, de herdenkingsdienst zit erop. Iedereen keert in de stromende regen terug naar huis. beetje een geestig zwiertje hangt er overal. Het was wel een uh, heftige tweede paasdagochtend. Uh, hearts.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 The people. Wat heb jij gedaan dit weekend? Ben ik een beetje benieuwd naar? Laat het even aan me weten via 0800 1121. Telefoonnummer is 0800 1121. Twitteren mag ook en dat doe je dan met de hashtag BNN2D. Dus zo'n hekje. En dan BNN2D. Teun die zegt ik heb eieren beschilderd, maar het waren wel gebakken eieren. Dat soort dingen graag op de Twitter. De hashtag BNN2D. Of gewoon even bellen. Heb ik nog veel liever 0800 een aantal mensen waren zo raar om met dit weer naar de Efteling toe te gaan. Het weer valt misschien wel tegen. Maar ondanks dat trekken veel Nederlandse families vandaag naar de Efteling. Daarom ga ik uitzoeken waarom ze precies naar de Efteling gaan tijdens Pasen. Zijn jullie vandaag naar de Efteling gekomen? Omdat vandaag uh, het weer wat slecht was... Het nee, is le nee, lekker niet zo druk, we kunnen overal lekker makkelijk in. Uh, om uh, een leuke tijd te hebben met kinderen. Ja. En speciaal doe je uh, misschien wat anders met Pasen, voorgaande jaren? Uh, nee, werk helaas. Ja. Oh. Ja. Dus dit is speciaal. Ja. Dit, dit is, is speciaal. heel bijzonder. Ja. Ja. We blijven hier ook slapen, jongens. Ja. We moesten iets doen voor de pasvakantie. voilà. En daarmee uh, een, dagje, een dagje Efteling. Ja. En het weer valt het tegen of? Nu, nee, nu. Nee. Zolang het niet volledig geregend is, dat voor mij geen probleem. Oké. Okay. Fijn, gezellig. En waarom had jij gekozen voor de Efteling vandaag? Het was zijn keuze, maar het is een beetje, beetje jeugdsentiment. Uh, zij is binnenkort jarig en voor haar verjaardag heeft ze een Efteling abonnement gekregen. Ja, dus wat doen jullie normaal gesproken met de Pasen? Uh, familie, paasbrunchen, hebben we gisteren gedaan en vandaag naar de Efteling. Normaal okay, zitten wij bij de familie, maar we hebben deze keer zin om met vrienden samen te gaan. Oké, okay. oké. En je zijn met een hele grote groep? Uh, zit, ja, een beetje ja, dan moet je op, anders op tweede baas zijn, hè? Geruchten gaan dat René van Bienen University nog steeds in de achtbaan zit daar in de Efteling. Wat heb jij gedaan met, uh, met Pasen? Laat het even aan me weten. Ruud, goedenavond. Goedenavond. Van de kippenboerderij Rondeel in Ewijk. Ja, onder andere klap. <laughs> ja. jij, uh, jij bent daar directeur van, de baas van? Ja, ja, klap. Wat doen ze op de kippenboerderij aan Pasen? Ja, wat doen we op de kippenboerderij? We uh, proberen heel veel eieren te verzamelen en zorgen dat die bij de consument komt. En vandaag hebben we een eeuwig nog een uh, speciale paasei zoekactie gehad voor, uh, uh, voor alle andere mensen uit de omgeving. Ja, ik neem maar dat ze verstop lagen onder de kip. Ja, <laughs> omrammen andere. Dat da, da was snel gevonden. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe, hoe leven jullie naar de Pasen toe? Want ik kan me voorstellen dat dat, dat een drukke periode is. Nou, dat is. Een, dat is... Zonder meer een drukke periode. is uiteraard, wel zo dat een kip uh, richting Paas echt niet meer eieren gaat leggen als normaal. Nee. Um, maar wat wij deze keer gedaan hebben, is dat we van onze ronde eieren ook gekookt en gekleurd uh, eieren hebben gemaakt. Dus we hebben wat dat betreft extra druk gehad om ook echt paaseieren in de winkel te krijgen. Ah, want ik zie die, uh, zie die gekleurde eieren wel eens liggen in de supermarkt. Hoe dat, ja. dat, dat, die verven jullie zelf? Nou, dat, dat doen we samen met een gespecialiseerd bedrijf. Dus oh, wij okay. brengen daar onze eieren naartoe en die gaan ze dan uh, koken en verven voor ons. Ik vind het er altijd zo chemisch uitzien, die gekleurde eitjes. Ik denk altijd van nou, uh, doe mij maar, maar lekker de schaaldingen... want uh, daar, daar, daar ga ik niet aan beginnen, aan die gekleurde dingen. Nou, ze zijn uh, gekookt en ik gekleurden uiteraard allemaal tot in een treur onderzocht en, uh, en helemaal veilig. Ja, precies. Nee, dat begrijp ik inderdaad. En, en vandaag hadden jullie een, een, een, een eierzoekweekend. En ja, we dag. hadden in de omgeving van Eeuwijk, dus Nijmegen en de omgeving, hadden wij mensen omgeroepen om naar Rondeel te komen, om uh, daar eieren te kunnen komen zoeken. Hmm. Was het druk? Ja, het was best wel druk, ja. Okay. Er zijn veel mensen geweest. Ja. Ja. En was het dan ook zeg maar, een, een, een, een gouden ei, dus dat één uh, dat, dat iemand nog, uh, nog echt iets kon winnen? Ja, nou echt winnen, de, uh, de eieren die ze, uh, die ze konden vinden, die konden ze uiteraard mee naar huis nemen. oh ja, ja, precies. Ja. Nou, dan heb je weer lekker wat eten in de avond. Pas ja, ook zo is dat is ja, ja. ja. Klinkt goed Ruud, dankjewel en een uh, mooi weekend nog. Ja, dank je. Even dank nog dank een daar. eitje op, tot ziens. Hoi. Uh, tot ziens. Het valt mij op dat mensen druk zijn met Pasen. Leo, goedenavond. Goedenavond. Wat heb, je... heel wat heb jij gedaan dit weekend? Gewerkt. Gewerkt. Kijk, alweer iemand Ik die druk was. Ik vier nachtdienst achter elkaar, vier late diensten. oh en wat, zijn, uh, wat, wat doe je dan voor werk? Oh, Dus je moest uh, de Bus mensen. Je in de mooiste stad van het land, Almere. Almere? <laughs> ja, sorry, ik lach er een beetje, om, Maar ik. Uh, ja, dat, dat, dat hoor je niet zo vaak: dat mensen Almere de mooiste stad van de wereld vinden. Nou ja, ik, ik bevalt mij prettig, ik ja. bevalt mij wel. Ja, nou ja, een vriend van mij woont in Normere die heeft het hartstikke naar zijn zin hoor, dus uh, ja. waarom ook niet? Ik ben wel inmiddels aan het werk, dus ik kan af en toe een beetje sporen over. Oh, Dan dat, hoor, geeft niet, die bus. dat geeft niet. Dat geeft niet. Gaan er veel mensen met de bus op uh, tijdens de Pasen? Nou, ik zit op de niet op het, het ogenblik en het is gewoon volle bakken. Ja, gewoon mensen die allemaal naar hun ouders gaan, schoonouders. Haarteten en uh, een lekker slokje op. Ja, allemaal dronken in de bus. Nou, dronken, maar... Ja. Dronken is het niet, maar aangeschoten. Dan. Aangeschoten. Hey, Vindt jou, uh, vind jouw vrouw of vriendin dat wel goed als jij de hele tijd aan het werk nou, bent met de Paas? Ja, vrouw paasen. zit in de bejaardenzorg, dus die is er ook niet in ieder geval. dus jullie zijn, nou, zijn allemaal aan het, uh, aan het werk met, met, met de feestdagen? Ja, wij hebben zo, een zogenaamde koelkasthuwelijk. <laughs> wat is een koelkasthuwelijk? Nou, wij schrijven de koelkast wat we nodig hebben. Haha, <laughs> heel goed, heel goed. Heb je dit ook... heeft uh, laat, de andere heeft vroeger. Nee, dan ja, heb je de koelkast. Ja, is dit dan, is dit dan, werk jij nu met Pasen omdat je dan bijvoorbeeld met kerst niet hoeft te werken? Ja, met Pinksteren. Ja, oké, okay. want oh, dan ben je met Pinksteren ja, zo vrij. Alleen één kerst. Alleen de kerst nou je hart vrij, weet je of zoiets. Ja, precies, want dan kun je dat een proberen beetje. Het te regelen. Dat wil niet dat het lukken, hoor. Nee, voor je het weet ben je, ben je een jaar lang alle feestdagen aan het werken natuurlijk. Ja, maar oké, okay. maak we elke dag een feestdag. Ja. Nee, hey, een positief mens. Ja, maar waarom zou je negatief zijn? Jij leeft wie zo kort joh. Ja, je hebt ook gelijk ook. Je hebt gelijk ook. Ja. Dankjewel. Ik uh, wens je nog een mooie dag en werk eens nog eventjes. Ja, een mooie avond hè. Ja. Tot 1 uur vanavond. Oké, oh, okay. zo lang moet je <laughs> werken. Nou goed. Sterkte hè. Hey. Jullie hebben een hele fijne aanziening verder nog. Dankjewel. He. Het is uh, half tien, we gaan naar het nieuws met Herman Vriend. Radio 1, het nos journaal. Op een plezierjacht in de middel plaats Wessen bij Roermond is een gasfles ontploft. Daarbij zijn volgens de politie drie mensen licht gewond geraakt. Het jacht ligt bij een bungalowpark.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 De app is miljoenen keren geïnstalleerd. En dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, man. Radio 1 BNN Today. Wat heb, je, wat heb je gedaan dit weekend? Laat van je horen. 0800, -1 -1 -1, 0800 -1 -1 -1. Als je van auto's houdt, dan was je waarschijnlijk in Zandvoort. De rode licht gaat aan en wanneer we uh, dat uit hebben, zijn we weg. En wie is er hier als de weg? Het is een hele goede start voor Melroy Heemskerk. Ook een goede start voor een van de andere mannen. Bij elkaar dus naast het Paasdag is traditioneel een goede dag voor autoliefhebbers en snelheidsduivels. Want dan worden op het circuit van Sands voor de traditionele Paasraces gehouden. En op de website stond dat het een echt typisch familie-event was. Maar tot nu toe zie ik echt alleen maar mannen die naar auto's staan te kijken die heel hard voorbij razen. En ik ben heel benieuwd wat daar nou zo leuk aan is. Hallo, mag ik even bij jullie onder de paraplu staan? Ja hoor. Het regent zo hard. Mag ik jullie vragen waarom dit zo leuk is? Autosport, het is een beetje een ziekte. Als je daar helemaal mee besmet bent, dan kom je daar niet meer van los. En maar, ja, ik ben een vrouw, ja, dat maakt niet zoveel uit misschien. Maar het is mijn eerste wedstrijd. Hoe moet ik hier nou naar kijken? Ja, het is gewoon de, de, de spanning. En eigenlijk zou je er een keer in moeten zitten. Dan, dan beleef je het pas echt. Ja, ik denk dat het in, in zijn algemeen wel een mannensport is, dat wel, ja. ja. Ik vind het wel fijn hier om even onder die paraplu te staan. Want het is echt zo slecht weer. Maar oh, dan komen ze weer. En ze gaan wel hard hoor. Heeft u het een beetje naar de zin hier? Ja. Ik vind het vooral het sfeertje, daar gaat het eigenlijk dan om. En dan, uh, ja, wat er omheen hangt eigenlijk. Dus het is niet zozeer alleen maar de autosport, maar gewoon de hele atmosfeer die dan eigenlijk gecreëerd wordt. En dan, ja, het is leuk voor een zondagmiddag zo. Dus dat, uh, dat is dan eigenlijk de extra die eraan zit. Ja, beter dan uh, met paas op de bank uh, bij de schone familie ja. zitten. Ja, ja, ja. Of op de Woonboulevard of, of bij de meubels. Nee, dat hoeft niet per se. Dan is ja, bedoelt u ook die, uh, die vrouwen die dan in van die hele strakke pakjes uh, langs, de, langs ja, de kant staan? Die hebben toch de regenjas aan, dus daar mag verder niks uit. Nou. GELACH ja. <laughs> Maar dat, dat zou kunnen, ja. ja. Ja, dat is wel leuk, hè. dat ja. vind ik ook wel leuk. Daar hoort er ook wel bij. Ja. Ja. Als het dan toch al zo erg is, dan kijken we ook maar naar de vrouwen. Ja, <laughs> Gebruikt gebruik altijd zo lekkere auto Ik vind het altijd wel fijn om dat te zijn. Lekker van die schurende motoren en zo. Heerlijk. Waar ben jij geweest uh, dit weekend laatst van je horen? 0801121. Ik heb er ontzettend veel mensen nog op de lijst staan. Maar meld je gerust hoor. 0801121. Misschien was je al bij een vloeiemarkt. Wie het buiten nog veel te koud vindt om lekker naar de Efteling te gaan. Kan gelukkig in Rotterdam terecht op een indoor Paasvlooiemarkt. En dan kun je er echt van alles krijgen. Waar bent u naar op zoek. Nou, eigenlijk eh, niet in iets speciaals. Gewoon een mooie vulling van uw Paasdag. Ja, gewoon voor de gezelligheid. Het is altijd wel leuk die tweedehandsdingetjes om dat te zien. Vandaar. In een uh, TL-balkenverlichte hal staan dan honderden kraampjes. Vol met DVD's, boeken, bordersets, kleding. Ook een heel bijzonder kraampje, want hier staan allemaal klokken. Komt u aan al die klokken? Gekregen. Verkopen ze een beetje? Soms, de ene keer wel, de andere keer niet. Ja, u, u mag ik wel wat meer doen toch om ze te verkopen, een beetje van eh... ik ga roepen klokken te kopen, zien ze vanzelf wel. Ja, maar ik weet toch een beetje van de markt? Nee. Weet u het is? Ik ja, Geen echte marktvrouw. Nee, dat... Weet u het is, doen we het samen? Nee, nee, nee. Let op, hè. Klokken te koop, klokken te koop. Nee, dat is niet rustig. Nee, niet? Die uh, schoen. Een oh, die schoen, mevrouw? Hoeveel kost zo'n schoen? 15 euro. Ik hoor het al, de business loopt goed, ik ga me hier niet verder mee bemoeien. Maar ja, je moet toch iets op zo'n regenachtige paasdag. Meneer, wat brengt u nou hier op zo'n zo paasvlooienmarkt? Slaaf van mijn vrouw, hè. Ja. ja. Bent u meegedwongen? Ja, ik ben meegedwongen. Heb je nog niks gekocht? Nee, dat probeer ik toch niet te doen ook. Heb je niet iets leuks gezien? Ja, nou oké, okay, eerlijk is eerlijk. Ja, maar die zijn niet te koop. Nee. <laughs> ik hoor het al, het gaat goed thuis. Je de Dennis van de BNN University, onze BNN universe die zijn de hele dag op pad geweest. Sterker nog, het hele weekend zijn ze druk in de weer geweest om een soort samenvatting te maken van hoe Nederland Pasen heeft gevierd. En jij kunt ook van je laten horen via 0801121. 1121 Geertje, goedenavond. Goedenavond. Wat heb jij gedaan vandaag? Nou, ik, uh, ik heb ook in de regen gestaan, maar uh, <laughs> <Ja>. <laughs> het ging net goed. We zaten net tussen twee grote donderwolken in ja. en dat was uh, bij Fort bij Veldhuis in Heemskerk. En daar hebben we een uh, Guinness wereldrecord poging gedaan. Oh, eh, waarin? In welke, welke discipline? Nou, het was paas, dus wij dachten, laten we iets met paaseierenverven doen. Ja. En uh, iedereen had natuurlijk hard geoefend op eerste paasdag. Dus dat ging ontzettend goed op ja. tweede paasdag. Want zij moesten de eieren gaan schilderen? Juist. We ah. gingen hier schilderen. Ja. Uh, en we hadden een uh, record van uh, 317, wat uh, vorig jaar in Amerika is uh, neergezet. Ja. Uh, dat wilden we verbreken. En dat is gelukt. Jullie hebben meer dan 317 eieren uh, geschilderd. Juist. Aha. En uh, de, de catch is natuurlijk dat iedereen maar één ei mag schilderen. Want anders is het te makkelijk. Ja. Dus je hebt uh, meer dan 317 deelnemers nodig. Ja. en uh, We zaten op 397. oh dat is ruim gehaald, dat wereldrecord. Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat Guinness die heeft altijd nog een hele formele procedure mm heeft. -hmm. Dus we gaan nu al het beeldmateriaal opsturen en uh, met al het uh, tellen wat erbij hoort ja. en, dan, uh, en dan gaan we kijken of het uh, ook goed gekeurd wordt door Guinness. Hm. Had je dat niet eerder moeten doen? Had je niet eerder eerst moeten zeggen van hey uh, Guinness wij willen graag dit record gaan verbreken? Nee, we hebben, een, we hebben een akkoord van Guinness om uh, de wereldrecordpoging te doen zoals we hem hebben voorgesteld. Ja, ja. Dus dat is een procedure die alweer weken en zelfs een paar maanden van tevoren is gestart. Ja. Uh, alleen willen ze dan uh, het bewijsmateriaal zien en dat gaan ze even met de loep bekijken. Dus nu gaan jullie eigenlijk een beetje in de, soort, uh, de, de grote malle molen van, uh, uh, van Guinness. Om ervoor te zorgen dat dat wereldrecord echt officieel gaat worden. Juist, Aha. inderdaad. Maar kijk, ons doel was bereikt. Want we hadden de recordpoging uh, natuurlijk en neergezet om hem uh, te gaan winnen. Dat is één ding en dat gaat vast wel lukken. Mm -hmm. Maar wij wilden vooral heel veel mensen naar uh, de stelling van Amsterdam trekken. En dat is gelukt. Ja, want ja. Er ja? Ga verder. Nee, er waren natuurlijk niet alleen deze bijna 400 mensen die deelnamen aan deze poging. Maar er waren nog heel veel mensen waar geen plaats voor was op de bankjes. Dus ik denk dat er uiteindelijk 500 mensen op een van de forten van de stelling van Amsterdam rondliep. En uh, nou ja, dat was eigenlijk waarvoor we de hele recordpoging überhaupt gingen organiseren. <lacht> dus als jullie meer bankjes hadden gehad, dan was dat record met nog meer eieren verbroken? Ik denk het wel. Ah, heel goed, heel goed. Klinkt als een mooi record en uh, ik hoop dat het uh, allemaal wordt goedgekeurd door, uh, door Guinness. Ja, hoop en dan, ook En dan zien wij, uh, wij uh, Heemskerk straks in het Guinness Boek of World Records staan. Dat je het geloof ik, hè? <laughs> ja, <laughs> dat maar zou een mooi klein zijn. stad groot in kan zijn. Juist, zo is dat. Dankjewel, Geertje. En nog een fijne avond, okay. hè? Oké. Hoi. Ja, hoor. Teus, wat heb jij gedaan dit weekend? Ja, is helemaal niks. Helemaal niks? Nee. Hoezo niet? Nou, gewoon. Ik had, ik had geen zin om iets te doen. Dacht, is, lekker uitrusten. Jij dacht, het is Pasen. Ik heb een drukke week gehad. Ik doe even helemaal niets. Yep. Maar er zijn altijd mensen om je heen die dan tegen je gaan zeggen... Hé, hey, uh, zullen we dat gaan doen? Of hé, hey, ga je mee naar familie of vrienden? En jij hebt alles af weten te slaan. Ja, alleen vanavond heb ik nog een spelletje gedaan. Uh, voor de rest heb ik gewoon... Uh... <laughs> gewoon lekker op de bank zitten, een beetje gamen, een beetje tv kijken. Helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Goh. En wat voor spelletje heb je nog gedaan dan? Ja, je oké, oh, okay. dus dat oké. Dus eigenlijk zou je dat ook wel onder het, de, het kopje helemaal niets doen. Kunnen scharen. Ja, eigenlijk wel. Oh, ja, precies. Uh, is dus een beetje... er geen moeite voor te doen. Nee, nee precies, ja. Als andere mensen dat spul ook nog even neerzetten en opruimen, dan heb je echt helemaal niks gedaan dit weekend. Nee. Klinkt als een lekker weekend. Moet je dan morgen weer, uh, weer aan het werk of naar school? Ja, naar school. Ach, Pff, lekker dan. Ja, genoeg. Ja. Maar goed, hé, er komt weer een weekend aan Dan kun je weer helemaal niets doen, natuurlijk. Ja, dan. Uh... <laughs> Klinkt het Kijk goed, er he? nu al naar uit. Ja, ik kan me voorstellen. En wat ga je dan doen volgende week? Ook helemaal niets? Ja, weet ik nog niet. Zie oh, dan wel. Nou ja, misschien bellen we dan weer. dankjewel, hè. Doei. Hoi. Heb jij wel wat gedaan? Uh, laat me even van je horen. 0801 121 121 Dit is misschien wel een van mijn lievelingsplaatjes van dit moment. Ik vind het een leuke band. Fun heten ze samen met Janelle Jourmae. We are young.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 we EN young. Goedenavond, het is kwart voor tien precies. Je luistert naar BNN Today, een speciale Pasen-uitzending. We vatten eigenlijk het weekend even voor je samen. Hè, hoe heeft Nederland Pasen gevierd? Mocht je nog iets willen toevoegen? Mocht je denken van, ja, jullie hebben mijn dingen nog niet meegenomen. Heb ik nog niet gehoord. Nou, laat het dan even weten. 0801 121 0801 121. Onze BN Universities die zijn uh, op pad gegaan het hele weekend. En uiteraard moesten ze ook even naar het tuincentrum. Tuincentrum op tweede paasdag. Echt super veel mensen gaan daar naartoe. Ik zou er niet doodgevonden willen worden. Maar uh, eens even kijken waarom mensen hier in godsnaam de drukste dag van dit jaar naartoe zijn gegaan. Herman, we lopen hier tussen de jengelende kinderen en het uh, is hoe druk was het vandaag? Ja, best wel een uh, drukke dag. Uh, we hadden nog wel iets meer gehoopt. Vorig jaar uh, was het een hele mooie, warme dag. Dit jaar is het uh, regenachtig en uh, ja, mensen trekken naar binnen, maar uh, ja, we zijn niet ontevreden uh, voor vandaag. Normaal is het normaal het is maar op tweede paasdag, dat is echt de dag dat mensen naar het tuincentrum gaan. Hoe komt dat toch? Ja, je moet een beetje zien dat het eigenlijk het begin van het, uh, van het voorjaar is en uh, mensen gaan nu de tuin in. Het is vandaag tweede paasdag en jullie staan in een tuincentrum. Waarom? Eh, uh, anders dag. even van tuin houden. Ja. ja. En een vrije dag. Ja, ik heb vandaag de tijd ervoor. Ik ben lekker vrij. Dus waarom niet? Eh, okay. uh, omdat ik weer mijn ouders mee moest. Het ziet er niet heel gelukkig uit. Vind je het erg dat je hier goed zijn? Nee, het is niet heel erg. Paasbloemen, paasplanten, paasplantenbakken, paaskommetjes, paasvazen. Echt alles is te vinden in het tuincentrum. Het is echt gek huis. Overal huilende kinderen en uh, heel veel mensen die hier uh, spullen komen kopen op tweede paasdag. Ik ga gauw naar huis. Voor iedereen een moedje. Tuincentrum. Ook mij even naar het strand. Tweede Paasdag is traditioneel wel een goede dag om naar het strand te gaan. Maar goed, het is vandaag natuurlijk hartstikke kut weer en het waait keihard. Dus uh, nou ja, om eens even lekker uh, op je handdoekje in de zon te liggen, dat is geen goed idee, maar je kan natuurlijk ook andere dingen doen op het strand. En hier in Zandvoort uh, gebeurt dat volop. Wat ben je aan het doen? Hey, ik ben aan het kijken. Ik ga kijken. Is dat de perfecte dag vandaag daarvoor? Ja, het is vandaag een mooie dag. Uh, Lies, heb ik nog een zonnetje erbij natuurlijk, maar uh, het is op zich een uh, lekkere dag. Het waait lekker? Ja, het waait lekker. Dat is het belangrijkste. En wat, wat ben je nu aan het doen? Met touwtjes ben je bezig? Dat ben ik even aan het uitleggen, zodat ze de, precies de, de goede positie op de kuit hebben. En dan uh, ga ik de lucht in. Dan gaat de kuit de lucht in. Dan gaat de de lucht ja. in en dan ga jij het water op? En dan ga ik het water op, ja. Kijken of ik nog kan naar zo'n winterstop. Wat heeft u net gedaan? Windsurfen. En hoe was dat? Uh, lekker. lekker. We staan nog even na te ja, eerste keer van het seizoen. Dus, uh... Is dat nou het beste voor u om te doen op tweede paasdag? Nou, de eerste was met de kinderen in de zon en de tweede is even voor papa. Dus ja, het is goed. Ik vind het mooi. En wat doe jij hier op tweede paasdag nat te worden? Ja, ik baal er ook een beetje van. Nee. Vanavond weer aan het paasdiner. Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Oké, okay, en we hebben loontjes getrokken hoor. Wie moest er naar de woning boulevard? was Ik dacht, Hallo. tweede paasdag, een perfecte dag om naar de Boulevard te gaan? Um, ja, maar ik vind het eigenlijk heel erg om hier te zijn. Dus ik moet heel snel iets halen en dan ben ik heel snel weer weg. Wat ga je halen dan? Ja, ik heb een uh, salontafeltje nodig. heb je hebt heel lang gewacht tot tweede paasdag? Dan dacht je, nou, kan ik mooi dan? Ja, ik ben heel het weekend al aan het klussen. En uh, ik moet dat tafertje hebben, dus nou ja, dan maar vandaag. Je weet welke ik wil hebben. Nee, dus ik hoop uh, heel snel uh, iets te vinden en om heel snel weer weg te gaan. <laughs> nou, dan wens je je vanzelf succes. Dank je wel. <laughs> we gaan snel naar binnen, ja. dan kunnen we snel weer weg. <laughs> succes! Superleuk voor het hele gezin natuurlijk, zo'n meubelboulevard. Maar ja, ik zou me echt rot vervelen als kind. En gelukkig hebben ze hier wat op gevonden. Ze hebben namelijk een, een heel speelparadijs voor kinderen. Worden alle snotneuzen bij u hier gedumpt, terwijl alle ouders hier mooie meubels aan het uitkiezen zijn? Nou, gedumpt vind ik een beetje overdreven. Maar inderdaad, ze worden bij ons neergezet en kunnen ze knutselen. En het idee is dat die kinderen een transportsysteem verzinnen voor een gekookt ei. het lijkt me hartstikke ingewikkeld voor die kinderen die hier gewoon eigenlijk moeten naar ouders meekomen om wat meubels uit te kiezen. Je zult voor staan hoe inventief kinderen zijn en hoe snel ze dingen kunnen bouwen. En heb je nou echt heel veel van die krijskinderen? Want ik nooit zo tegen. Uh, nou weet je, uh, om een of andere reden doen ze dat bij ons niet. Kijk, als je een ballenbak hebt, dan kan ik me voorstellen dat dat enorm veel herrie maakt. Maar bij ons, ja, uh, ze houden we ze redelijk rustig. voor dus... de zekerheid nog wat duct tape, want dan kun je ze gewoon... Uh... <laughs> Genoeg, een rolletje of drie. En anders zetten we ze gewoon achter de ketting. Nee, maar over het algemeen <laughs> valt het wel mee, zeg maar. Behalve loslopende kinderen. Als we loslopende kinderen tegenkomen, die verkopen we die dan als slaaf. Maar voor de rest uh, blijft het gewoon, blijven ze redelijk rustig en uh, zijn ze aan het knutselen, zou ik maar zeggen. Uh. En wat vinden de kinderen ervan, naar de Woonmoeder Vinden Vind je van, het leuk? Nee. Nee, natuurlijk niet. natuurlijk niet. Het is ook helemaal niet leuk eigenlijk in een meubelboulevard. Maar goed. Marco, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel, uh, hoeveel krijzende kinderen heb jij gezien vandaag? Ja, niet veel. Nee, echt niet? Nee. Maar jij denkt toch op de kermis? Ja. Nou, dan uh, als er ergens krijzende, jengelende kinderen zijn, dan is het wel op de kermis, toch? Ja, het, het valt op zich wel mee. Maar... Ah, oké. Okay. Wat doe jij? Bij de taxi waar ik werk. Uh... Daar valt het wel mee? redelijk veel. Jij, is. Zit, jij zit zeg maar op een, op een kind, kindvrije attractie? Ja, dus daar komen niet echt veel kleine kinderen mee. Wat doe je dan op de kermis? Ik werk uh, bij een graviton. Dat is uh, een soort van vliegende schotelvorm. Ja. En die draait dan 80 kilometer per uur rond. En o dan uh, schiet je de bank omhoog. Oké. Okay. En dan uh, ga je over de kop of dat niet? Nee, je hebt geen zwaartekracht meer. Dus je kan op de kop gaan liggen en doen wat je wil. Je wordt ook niet vastgemaakt en zo. Oh, hè? Wat, wat een... Uh... Dus je, kunt, je, hebt, je bent even gewichtloos eigenlijk? Ja, zo ga wow. je dat noemen. Maar is dat, op de, is dat op de kermis? Ja, dat is op de kermis. En wat is er gebeurd met de bosauto's? Die zijn weg. Nee, nee, nee die staan er nog. Oh, die weg. zijn er ook nog. Oh, gelukkig. Ja. Een soort enterprise eigenlijk. Maar niet echt een enterprise. Het is een uh, capsule, zeg maar. Oké, okay. wat vet zeg. Wat cool. Ja. En uh, welke, waar, waar zit je nu in? Welke stad? Welk dorp? Ik zit nu in... Uh, even kijken, hoe heet dat ook? <laughs> heet het? Ridderkerk. Ridderkerk, oké. Okay. En uh, ja. is het een beetje een succesvolle paaskermis in Ridderkerk? Ja, het is een dorpje, hè? dus ja. het is rustig. Een paar mensen eigenlijk maar. Ja. Want eigenlijk zou je nu aan het werk moeten zijn natuurlijk. Zou je iedereen in die capsule van je moeten proppen? Maar dat, uh... Ja, eigenlijk wel. Maar ja, het is rustig. Ja. Maar dat komt natuurlijk ook door het weer. Ja, we hebben het de hele uitzending al een beetje over het weer, maar dat komt natuurlijk wel door het weer. Ja, dat regen en dan weer niet regen en zo, Het ja. schiet schietziek scheidt ziek. Maar... Ja, het is beter als het gewoon lekker weer is, 16, 17, 18 ja. graden zonnetje erbij en uh, ja. dan gaat het beter natuurlijk. Ja, klopt. Moet je altijd werken op alle feestdagen, want uh, dat lijkt me een zwaar beroep dan. Ja, bijna wel ja. Ja, echt alles uh, altijd aan het werken. En wanneer ben je vrij dan eigenlijk? Is er ook een moment dat de kermis er niet is? maar We gaan binnenkort naar Rotterdam ja. in uh, Schiethaven. En dan uh, staan we een paar dagen stil en dan, uh, dan hebben we zeg maar, vrij. En wat ga je dan doen? Ah, een beetje stappen en zo uitgaan. Nou oh ja, ga je dan, dan ga je van je vrije tijd genieten. Ja, zeker. Wat vind jij zelf de, de, de, de tofste attractie van, uh, van de kermis? Ja, de stallers natuurlijk. <laughs> Dat is waar je zelf werkt? Ja, an oh ja, anders zou ik niet werken. Nee, heel goed, heel goed. Gelijk heb je. Marco, ik wens je nog een mooie dag op de kermis. En, uh, en slaap ja. lekker van straks, hè? Ja, ook. leuk. Dank je wel. Dank Tot hoi. slot dan nog, Kees, goedenavond. Goedenavond Luc. Ja, het was fijn om je eens een keertje op dit tijdstip te horen. Normaal gesproken spreek ik altijd midden in de nacht. Ja, het is niet allemaal wat serieuzer dan midden in de nacht. Ja, we moeten allemaal even een tandje terug worden geschakeld, ja. natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja. En wat heb jij gedaan met, met, met de Paas? Nou ja, ja bij, bij verschillende vrienden wezen eten. Oké. Okay. En uh, ja, mijn onderwerp heeft vaak net zoveel met kerst te maken als de woonboulevard en het tuincentrum. Yeah. Maar ik ben ontzettend gelukkig geworden, want uh, mijn vriendin in Dordrecht, die vrouw uh, Dora Carpentier is professioneel Ja. En je heeft een schilderijtje van mij gemaakt toen ik nog een klein jongetje was. En uh, met een gieter en een emmer aan het strand met water uh, stond te spelen. En dat is zo goed gelukt. Oh. Dus daar ga ik de rest van mijn leven gewoon uh, lekker plezier van hebben, joh. Ja, dus jij bent eigenlijk... Is, uh, is, de, is de dag vandaag is, is mooi begonnen en mooi geëindigd omdat je een mooi schilderijtje van je, van je hebt gekregen. Ja. Oh. is echt... Ik ben er zo blij mee. <laughs> ja, klinkt... Dan krijg je niet iets waar je nou echt super blij mee bent. Ja, ja je klinkt ook helemaal gelukkig erdoor. Ja. Nou, mooi, paas. Eentje, eentje die je gaat, gaat onthouden, neem ik aan, hè? Ja, nee, dat wel, komt hier aan de muur. De rest van mijn leven ga ik er tegenaan kijken. Heel goed. Maak eens een keer, maak eens een, keer een fotootje, dan willen we hem graag zien uh, via je Twitter. Nee, ik stuur hem straks wel even op Twitter. Oh, heel goed, heel ja. goed, heel goed. Gaan we hem retweeten. Dankjewel, Kees. Nog een goede paas, hè? Uh, Oké. Okay. Ah, hoi. Tot keer, ah, Hoi, tot later weer. Rinsen, goedenavond. Goedenavond. Wat heb jij gedaan dit weekend? Uh, ik ben gisteren bij het hoogste paasje ter wereld geweest. Hé, hey, in Espeloo? In Espeloo, inderdaad. Hoe was het? Ja, hartstikke leuk. Ja? Hartstikke was, het, was, ja, het niet, was het niet echt dat je dacht van, oké, okay, wat de fuck, dit is te groot? Nee hoor, nee. Dat is juist het mooie eraan, hè? Ja, dat hoort eigenlijk natuurlijk ook, hè? Ja. Nee, nee. het was heel mooi. Gaan ze het ooit nog Goed. verbreken, denk je? Want ja, nu is, dit was het hoogste paasvuur ter wereld ooit. Nou, ik denk het niet. Hooguit door en zelf. Maar, ja, uh, precies. Maar dan gaat niemand meer overeenkomen Nee, nee. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee, het, was, het was heel leuk. Het was heel gezellig. Ze hadden bandjes erbij en... Uh, ja, de organisatie was fantastisch. Hm? Uh, er stond een, kilo, een, een file van 9 kilometer op de snelweg. Allemaal mensen die aan het paasvuur gingen kijken. Dus, uh... Wat vet. Hey, maar dit is, wel, uh, dit is wel iets wat je, wat je natuurlijk één keer doet. En, uh, uh, uh, maar volgend jaar valt het dan wel weer tegen in Espeloo. Want dan is het eigenlijk maar een matig paasvuurtje Nou, ik denk dat uh, veel paasvuur in de omgeving nog steeds wel uh, een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar het zal <laughs> inderdaad niet zo hoog zijn als dit jaar. Nee, precies. precies Ben, ben je zelf ook een paasvuurbouwer Nee, nee. Oké. Okay. Nee. Ik, uh, mijn vriendin die woont daar in de buurt, ja. en, uh, vandaar dat ik daar was even kijken. En waar, dus, kom je, waar kwam je zelf vandaan dan? Uit Laren. Oh, Oké, okay. dat is hier om de hoek, ja. maar dan, daar, hier heb je geen paasvuren? Nee, je hebt, uh, je hebt twee laren. Je hebt Laren in, uh, in het Gooi zeg maar, en Laren in, uh, in de Achterhoek. Oh, Oké, okay. jij woont in de Achterhoek. Ja. En daar heb je wel paasvuren natuurlijk. Dus ja. mooie, mooie traditie ja. is het toch, de paasvuur? Ik vind dat het wel, uh, het heeft wel wat of zo, het hoort er echt bij. Ja, zeker het is hartstikke leuk. Ja. Hetzellig, een biertje erbij en uh, muziek en een paasjuur. Ja, ja, ja. we ja. wil er nog meer. Klinkt goed Rinsen, klinkt als een, als een mooie besteding van je paasweekend. Ja, zeker. Ik spreek je later weer. Hè. Is goed. Hoi. Oké, okay, hoi. Uh, dit weekend was trouwens ook paaspop. Daar stuurden wij de BNN University is ook nog even naartoe. Waarom is paaspop een beter alternatief voor Pasen? Anders zit je toch maar met familie te eten. Omdat het uh, een kutfeest is eigenlijk. Maar paas maakt wel leuk. Omdat je normaal naar de kerk gaat met je, met je eten. En nou zit je gewoon de dag zo. En wat heb je al dit weekend gedaan met paaspop? Gedronken. Mijn stem kwijtgeraakt, Gefeest. Van alles. Drie dagen gezelligheid hebt. En uh, het is gewoon mijn vrienden super gezellig. Op reden is dus van alles. Het is het eerste keer paaspop, maar wel super. Het voortje gaan we weer. Ja, natuurlijk gezelligheid, muziek... Uh, Vooral muziek ook. En uh, ja, het festival. Dus dat, dat spreekt al voor zich. Ik heb zo'n hekel aan dit festival. Dat ik eigenlijk gewoon... Het ja, is zo'n kut festival dat ik gewoon hier naartoe moet. Gewoon, we hebben er veel boek. geld voor gekregen om hier naartoe te komen. Ja, serieus. Ze betalen we gewoon per minuut hier gewoon. Ja. Om hier te mogen zijn. Het dus. is gewoon echt een superleuk festival. Supergezellig. Sfeer hangt hier. Er komen, ja, er komen leuke artiesten. Maar het gaat niet echt om de artiesten. Het gaat gewoon om de gezelligheid. En heel veel bekenden en heel veel biedringen. En zo gingen onze universityers dus de hele dag door Nederland. Op zoek naar... Uh, het Pasen van de Nederlanders. We sluiten af met Nathalie die haar eigen Pasen viert. De allerbeste manier om tweede paasdag te beginnen is voor mij op de racefiets. Ik ben onderweg van mijn ouders. Die wonen in Meidrecht naar Utrecht. ongeveer 40 kilometer. Ik heb net het paasontbijt weer achter me kiezen. Ik heb croissantjes met chudrones op. En uh, die, uh, al die extra calorieën. Die moeten natuurlijk afgefietst worden. Ik heb lekker tegenwind. en ik, ja, ik vind het heerlijk. En Ik ben niet de enige die er zo over denkt. Het stikt hier echt zonder wielrenners. En wat mij altijd opvalt is... Ze zeggen nooit gedag. Ik probeer altijd heel aardig te doen. Zeker op de tweede paasdag. Maar, nou ja, Ze zeggen gewoon niks. Nou, dat maakt eigenlijk ook helemaal niks uit. Ik ben gewoon lekker, lekker gezond bezig. Muziekje op mijn oren, op weg naar de Marathon van Utrecht. Nou, ik heb een stukje beweging in ieder geval Als gehad. Hartstikke goed. Tot zover BNN Today, zometeen langs de lijn. Robert Meter zit voor je klaar. En BNN Today is er morgen weer met een volledig normale uitzending. En met Willemijn over. Tot dan. BNN.